Het grootste gedeelte van deze podcast gaat over reviews. Het eerste aangaande reviews heb ik gevonden... als een nieuw persbericht op Frankwatching. Ook vertel ik je hoe je reviews schrijft... en deel ik wat misvattingen over het Yelps reviewfilter met je. En ik heb nieuws over de integratie van Quipe en Yelp. Het tweede onderwerp gaat over blogspam. En dan als derde is het de vraag of Google jouw site straft... als je incorrecte HTML in je site hebt. Het laatste onderwerp is een praktische tip om ervoor te zorgen dat meer mensen je bedrijf gaan bellen. Om te beginnen. Afgelopen week was ik bij de Management Support Live beurs in de Jaarbeurs te Utrecht. Daar had ik een afspraak met Marco Kolen en Robert Spakman van Meetingroomreview.com. Die afspraak is tot stand gekomen doordat ik altijd volg... wat voor nieuwe artikelen er op Frankwatching worden gepubliceerd. Een artikel wat mijn aandacht kreeg was getiteld... Room Review: deel je ervaring over meetinglocaties... Het feit dat het woord review erin voorkwam, triggerde logischerwijs mijn interesse. Je weet tenslotte dat ik altijd extreem geïnteresseerd ben in nieuws wat over reviews gaat. Dit artikel ging over een nieuwe, recent gestarte dienst voor vergaderlocaties voor het verzamelen van reviews op een onafhankelijke reviewsite. Een paar kernpunten van deze nieuwe service. Als eerste, het bedrijf is onafhankelijk, Ja, dat is natuurlijk noodzakelijk. Enige verwevenheid of affiniteit met gereviewde bedrijven zou meteen afbreuk doen aan de geloofwaardigheid. Bedrijven kunnen dan ook geen betere positie kopen. Net als bij andere reviewdiensten kunnen reviewers groeien in geloofwaardigheid. Het is niet mogelijk om anoniem reviews te posten, dus je moet je eerst op de site aanmelden. En als derde, geposte reviews worden gecontroleerd, evenals de reviewers. In het gesprek heb ik verteld hoe belangrijk het is voor bedrijven om voor hun reviews niet op één paard te wedden maar hun inspanningen om reviews te krijgen te spreiden over diverse sites. Ook heb ik een beetje te horen gekregen over het spam detectie algoritme waarmee Meeting Room Review het aantal fake reviews wil terugdringen. Daar kan ik niets over vertellen, maar het enige wat ik wel kan vertellen is dat de dienst binnenkort zal overstappen op social logins met behulp van Google, Facebook en of Twitter. Hierdoor zal het aantal fake reviews verder worden teruggebracht. Op dit moment zegt het bedrijf nog niet veel last te hebben van spam. Wat leuk is om te zien is dat ze zelf hard aan de weg timmeren om naamsbekendheid te krijgen... en het fenomeen van de reviews bekender te maken in Nederland. Daarom groeit het bedrijf ook als kool en hebben in de paar weken van hun bestaan... al meer dan 200 vergaderlocaties hun pagina geclaimd en aangepast. In deze tijd waar je al tientallen review-sites hebt, getuigt het van visie en lef... om een nieuwe uiterst gespecialiseerde review-site te lanceren. Aan de andere kant, het feit dat de site zo extreem gespecialiseerd is kan ook de reden van hun succes worden. Vergeet niet, meer dan 80% van de online mensheid maakt een keuze op basis van online reviews. Niet op basis van wat er op de diverse websites wordt beloofd of verteld. Dit zal dus ook gelden voor mensen die op zoek zijn naar vergaderlocaties. Echter, wat cruciaal is voor het welslagen van deze site, is dat het bedrijf in staat is de pagina's met content op de voorpagina voor Google vertoond te krijgen op de relevante zoektermen. Want als de content pas vanaf pagina 10 of nog verder wordt vertoond, kan het bedrijf het scoren op basis van organische zoekresultaten wel vergeten en zal het zijn hel moeten zoeken in PPC, oftewel pay-per-click. Wellicht is het raadzaam sowieso pay-per-click te doen. Je ziet dat bijvoorbeeld Booking.com zowel goed scoort met haar individuele hotelpagina's als dat ze verkeer naar zich toe trekken via betaalde links. De klanten die hun medewerking hebben toegezegd zijn echter niet de kleinste. Zo hebben bijvoorbeeld Novotel IBIS, Mercure en Laplace vergadercentra al toegezegd gebruik te willen maken van meetingroom review. Ik blijf het bedrijf in de gaten houden en zodra er nieuws over te melden is, zal ik het zeker doen. Wel heb ik snel even een onderzoek gedaan en heb ik een vijftal grote en dure locaties bekeken... die op de site staan vermeld die ik zelf ken. Het opvallende vond ik dat die bedrijven nu bezig gaan met een review service... wat ik op zich een heel goed initiatief vind, maar op Google nog niet eens minstens vijf reviews hebben waardoor er nog geen sterretjes bij hun lokale bedrijfsvermelding worden getoond. Dat is natuurlijk een enorm gemiste kans. Het is goed om je reviews te spreiden, maar ik zou als bedrijf zeker beginnen om op de grootste zoekmachine ter wereld als eerste een degelijke vermelding te krijgen. Geeft en u zal gegeven worden, heb ik ooit eens ergens gelezen. Vanuit dat perspectief zul je dus ook reviews moeten schrijven om reviews te ontvangen. Voordat ik je vertel wat nu eigenlijk een review is en hoe je een goede review schrijft, eerst even een leuke tip die ik ooit eens ergens las. Je hebt natuurlijk een Google Plus lokaal pagina of zoals die tegenwoordig heet, een Google Places zakelijk pagina. Nou, als je inmiddels niet het spoor bijste bent met alle benamingen van Google voor hun bedrijfsvermeldingen met sociale mogelijkheden, dan vind ik dat wel heel knap. In elk geval, log in en kies je zakelijke pagina als actieve gebruiker om het zo maar te zeggen post vervolgens een review op een zakelijke pagina van een bevriend bedrijf dat ook actief is op Google+. In een aantal gevallen krijg je dan ooit spontane review terug. Maar goed, wat is een review en hoe schrijf je een review? Van origine is een review een korte beschrijving of beoordeling van een boek, een film, theatervoorstelling, artikel enzovoorts. Reviews zijn ook vaak academische oefeningen die een student moet uitvoeren om zo de regels en eisen voor reviews letterlijk in de vingers te krijgen. Reviews kunnen formeel zijn en informeel. Dat is grotendeels afhankelijk van je lezers. De meeste academische reviews zijn formeel opgesteld. Een paar regels die gelden voor formele reviews. Schrijf niet in de eerste persoon, dus geen ik, mij, mijn, etc. Vermijd persoonlijke voornaamwoorden zoals hij, zij, jij. Gebruik overgangen of bruggetjes om de diverse onderdelen van je review soepel in elkaar te laten overvloeien. En volg een logische structuur. De basisstructuur voor reviews is op zich geen rocket science en is als volgt. Als eerste een opening of introductie. Dat is de intro van wat je reviewt. Ook geef je in die nodig achtergrondinformatie over het artikel, de film, de theatervoorstelling, het boek, etc. De informatie die je geeft is dan vaak een jaar van uitgifte, de dag van de première, de auteur of regisseur enzovoorts. In de intro kun je ook de algemene setting en namen van de hoofdrolspelers beschrijven. Maar je moet in dit deel details vermijden. Als tweede, de body. Het belangrijkste deel van je review bestaat normaaliter uit zo'n 2 tot 3 alinea's. Een hele review is circa 5 alinea's. In dit deel beschrijf en beoordeel je alle belangrijkste karakteristieken van de film, het boek, etc. Beschrijf ook de schrijfstijl, de acteerstijl, de plot, ontwikkeling van hoofdrolspelers, regie, belichting, camerawerk enzovoorts. Het beste is om de gebeurtenissen chronologisch te beschrijven, zelfs als het boek of de film een andere volgorde hanteert. En als derde, de conclusie. Focus op de resultaten van de regisseur, de schrijver, het einde... ...de reacties die het boek of de film in de media heeft ontvangen... ...de mate van succes, etc. Het is ook belangrijk je eigen mening te geven... ...en of je het zou aanbevelen aan iemand anders. Geef ook specifieke redenen voor je mening. Een paar tips die je kunnen helpen bij het schrijven van een review. Als eerste, lees het boek of bekijk de film minstens twee of drie keer. Anders kun je details mogelijk over het hoofd zien. Schrijf ook zoveel mogelijk details op omdat een algemene indruk niet genoeg is om een review op te baseren. Als tweede, gebruik uitspraken of citaten uit het boek of de film. Als je wetenschappelijk review schrijft, is het belangrijk dat je in staat bent je eigen uitspraken te staven met die van anderen. Als derde, wees specifiek. Een algemene review is eigenlijk nooit een goede review. Je moet laten zien dat je in staat bent om details en nuances te onderscheiden. Als vierde, wees niet neutraal. Een review wordt geacht subjectief te zijn, dus jouw mening is de essentie voor jouw review. Heb geen angst om het oneens te zijn met andere kritikasters. Jouw mening heeft net zoveel waarde als die van hen, zolang je jouw mening maar kunt staven met een goede argumentatie. Als vijfde. Gebruik bijvoeglijke naamwoorden. Dit zijn woorden die je gebruikt om de eigenschap van een zelfstandig naamwoord te benoemen. Hiermee onderstreep je jouw persoonlijke mening en gedachten over datgene waar je over schrijft. Als zesde. Geef specifieke aanbevelingen aan het eind. Het heeft geen zin om een review te schrijven zonder concrete aanbeveling. Een aanbeveling bij een restaurant kan bijvoorbeeld zijn om er wel te gaan eten, om iets specifieks of karakteristieks te eten of juist om er niet te gaan eten. De aanbeveling of aanbevelingen moeten zijn gebaseerd op de punten die je in de body van je review schrijft. En als laatste, lees je review nog eens over of laat hem door iemand anders lezen. Het staat slordig als je type stijl- of grammaticale fouten in je review hebt. Je kunt je review ook een dag of twee laten liggen om er dan nog eens naar te kijken. Zo zorg je ervoor dat je je fouten eruit haalt, zinnen beter lopen en je interpunctie de klopt. Deze punten komen van een academische site, maar met enige creativiteit kun je ze gemakkelijk ombuigen en toepassen op reviews van een restaurant, een ijssalon, een groenteboer of je advocaat. Reviews zijn belangrijk, dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Op dit moment ben ik bezig voor een tandarts uit Apeldoorn een goede reviewstrategie uit te werken. Zodra die gereed is, zal ik daar wat meer over vertellen. Ik vertelde in podcast 44 over die 19 bedrijven die bij elkaar een boete van 350.000 Amerikaanse dollar hadden gekregen voor het posten van fake reviews. Als dit de prijs kan zijn die je als reputatiemanagementbedrijf kan betalen voor je acties, dan, hmm, daarmee schept deze actie een precedent en zal mensen en bedrijven die snel geld willen verdienen met het posten van fake reviews ...toch eens een keertje extra achter de oren doen laten krabben. Het reviewfilter van Yelp is soms voor specialisten zelfs een groot vraagteken... ...laat staan voor bedrijven. Ook kennen bedrijven vaak de bepalingen van reviewsites niet... ...en hebben ze geen idee wat er wel en niet mag. Op het MOS-blog kwam ik een artikel tegen dat is geschreven door David Mim... ...een wereldwijd erkende lokale SEO-specialist. De titel van het artikel luidt... ...Operation Clean Air, Cleaning Up Misconceptions of Yelp's Review Filter. Als eerste... Het meest agressieve reviewfilter is niet het meest succesvolle reviewfilter. Het reviewfilter van Yelp staat bekend als het meest agressieve filter. Maar daarmee is het nog niet het beste of meest succesvolle reviewfilter. Want het lijkt erop alsof te veel reviews onterecht als spam of fake worden beoordeeld. Punt 2. Gefilterde reviews zijn niet hetzelfde als fraudeleuze reviews. Yelp geeft zelfs toe dat sommige reviews onterecht worden gefilterd omdat ze de review-algoritmes op de verkeerde punten triggeren. In podcast 36 vertelde ik je over het onderzoek dat twee wetenschappers van Harvard hadden gedaan naar het Yelp Review Filter. Daaruit kwamen de volgende conclusies naar voren. 1. Restaurants verwerven vaker fraudeleuze reviews als ze nog niet zoveel reviews hebben. 2. Restaurants die recentelijk slechte reviews hebben gekregen, wenden zich vaker in positieve reviewfraude. 3. Ketens van restaurants hebben minder vaak fraudeleuze reviews dan onafhankelijke restaurants. 4. Bedrijven met geclaimde pagina's posten beduidend vaker fraudeleuze 5-sterren reviews. 5. 1- en 5-sterren reviews worden vaker gefilterd dan de reviews met tussenliggend aantal sterren. 6. Kortere reviews worden vaker gefilterd dan langere reviews. 7. Reviews van reviewers die af en toe of slechts één keer iets posten, worden ook sneller gefilterd. 8. Reviews van accounts zonder profielfoto hebben ook een grotere kans om gefilterd te worden. De onderzoekers gebruiken statistische vergelijkingen om hun conclusies te bewijzen. Voor hun conclusies kun je ook heel andere voor de hand liggende oorzaken aanwijzen. Ik noem er een paar. Jelp lijkt de sterrenbeoordeling te gebruiken als deel van haar reviewfilter. Dat is interessant, maar niet per se relevant voor fraudeleuze reviews. En restaurants met weinig reviews of negatieve reviews zullen actiever bezig zijn met reputatiemanagement en de gasten vragen om positieve reviews. Dit is natuurlijk altijd het beste. Laat negatieve reviews overstemmen door positieve reviews en daarmee wordt het hele overzicht van reviews alleen maar geloofwaardiger. En onafhankelijke restaurants zijn over het algemeen veel actiever bezig met online marketing dan ketens en franchises. Ketens zijn vaak extreem traag met het doorvoeren van vernieuwingen of veranderingen. Ik zie dit zelf ook vaak met de Google Bedrijfspanorama's. De meeste bedrijven die meteen geïnteresseerd zijn en ook snel een bedrijfspanorama boeken, zijn de onafhankelijke bedrijven. Een andere mogelijke oorzaak, restauranthouders in competitieve markten zijn meestal meer bezig met hun online marketing dan die in gebieden waar maar weinig concurrentie is. En betrokken restauranthouders zullen sneller geneigd zijn om proactief met reputatiemanagement aan de slag te gaan. Punt 3. Gefilterde reviews zijn geen zinloze reviews. Dit komt dus doordat relatief vaak reviews ten onrechte achter de captcha verdwijnen. Aan de andere kant biedt je dat ook weer een leuke kans. Kopieer en plak de review op je eigen site als je daarvoor toestemming krijgt van de originele poster. Je hoeft namelijk niet bang te zijn voor duplicate content... want de zoekmachines kunnen niet lezen wat er achter de captcha verborgen zit. En het vierde punt. Gefilterde reviews zijn niet voor eeuwig verloren. Ik heb die ook al eens eerder over gehad. Als de reviews zijn gefilterd van iemand die zijn of haar profiel slechts beperkt had ingevuld... maar opeens het profiel volledig gaat invullen, van een foto voorziet jelp app op de smartphone download en gebruikt, vrienden wordt met andere Jelpers enzovoorts, dan kunnen opeens de reviews zichtbaar worden. Nu ik het toch over Yelp heb, eventjes een korte status-update over de integratie van Quip en Yelp. In podcast 36 had ik het ook hierover. Na Ierland, Spanje, Italië, Frankrijk en Brazilië zijn nu de gegevens, foto's en reviews van Quip UK ook samengevoegd met Yelp. Hiermee wordt Yelp in het Verenigd Koninkrijk de marktleider op het gebied van bedrijfsreviews. Ik ben toch wel heel benieuwd hoe lang het nog duurt totdat de Nederlandse Quipe is geïntegreerd in Yelp Nederland. Verder vind ik het uitermate interessant om te zien hoe het gevecht om de titel van de beste reviewsite zich ontwikkelt. Google is tenslotte ook druk aan de weg met aan het timmeren. En die heeft natuurlijk het voordeel dat ze een schier onuitputtelijke hoeveelheid geld achter de hand hebben om leuke dingen te doen. Ooit in een tijd heel, heel lang geleden kon je hoger opkomen in de zoekresultaten door reacties met backlinks naar je eigen sites of artikelen te posten in weblogs. In het Engels heeft dit verschillende benamingen, blogspam, commentspam of social spam. En niet alleen webblogs, maar ook wikis, gastenboeken en online fora waren geliefde doelen voor de spammers. Het doel was dus om backlinks te krijgen, liefst zoveel mogelijk. Het gingen de spammers niet om dat de mensen op die links moesten klikken, maar door op deze manier tienduizenden of honderdduizenden links te creëren, ...hielp het bij het scoren in de zoekmachines. Nu is er een aantal methoden om spam te detecteren. Als eerste kunt u elk bericht controleren op bepaalde woorden... ...en op basis van een zwarte lijst berichten die specifieke, veelal expliciete woorden bevatten... ...naar de spambox doorverwijzen. Ook kunnen IP-adressen mogelijke trigger zijn om te bepalen of een bericht serieus is of niet. Want vaak maken spammers gebruik van systemen in bepaalde landen... ...waarvan bekend is dat daar veel spam vandaan komt. Op www.reputatiecoaching.nl... Evenals op tientallen andere WordPress sites heb ik ook last van spam. Ik zie dat er wekelijks tientallen reacties worden gepost op artikelen. Maar hoewel ik bijvoorbeeld niets over Rolex horloges schrijf, denken die spammers dat het zinnig kan zijn een spannend bericht te plaatsen over dit merk horloges. In WordPress heb je een aantal mogelijkheden om spam te voorkomen of te minimaliseren. Helemaal voorkomen zal niet altijd lukken, want geen enkel spamfilter is 100% correct. Het kan nog steeds gebeuren dat ofwel een spamreactie wel door het filter komt... ...of een geldige reactie ten onrechte als spam wordt aangemerkt. Onder het kopje reacties onder de instellingen op je WordPress site... ...kun je diverse instellingen aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld ook helemaal uitschakelen dat mensen reacties kunnen posten. Ook kun je je WordPress zo instellen dat de reactie van iemand... ...van wie een eerder reactie is toegelaten... ...in het vervolg automatisch wordt toegelaten. En je kunt nog meer instellen. Maar wat je daar ook instelt... Je zult nog steeds een grote hoeveelheid blogspam op je site krijgen. Schakel daarom altijd Akismet in. Deze plugin komt standaard mee met WordPress, maar je moet er nog wel iets voor doen om deze fantastische plugin te activeren. Om te beginnen moet je een account aanmaken op akismet.com. De link naar deze site vind je, evenals links naar alle andere relevante artikelen in de show notes, op www.reputatiecoaching.nl slash 45. Op deze site zie je een button staan met de tekst Get a WordPress Key. Die moet je klikken waarna je, je kunt aanmelden. Kies daartoe een personal key en typ je e-mailadres en gewenste wachtwoord in. Kies vooral een complex wachtwoord, maar dat doe je natuurlijk altijd al. Je API-key ontvang je dan per mail en die kun je invoeren in de Akismet instellingen op je WordPress site. Dat doe je onder plugins Akismet. De hoeveelheid blogspam die Akismet tegenhoudt is indrukwekkend. Zo heeft de plugin mij in september 2013 behoed voor maar liefst 1453 berichten. Totaal heeft Akismet sinds december vorig jaar 4196 spamberichten tegengehouden en maar 5 spamberichten gemist of ten onrechte als een legitieme reactie beoordeeld. Slechts één legitieme reactie is ten onrechte als spam beoordeeld sinds ik met het Reputatiecoaching-weblog ben begonnen. Moet je nagaan wat het mij voor werk zou hebben opgeleverd als ik zelf handmatig al die berichten zou hebben moeten verwijderen? Wat ik af en toe wel eens doe is even kijken door de Akismet als spam gemarkeerde berichten om te zien of er per ongeluk eentje tussen ziet die toch geen spam blijkt te zijn. Zoveel voor blogspam. In het verleden hoorde en las je dikwijls dat Google jouw site afstrafte als je fouten had in de HTML-code van je site. Zelf behoorde ik ook tot een groep mensen die dacht dat het zou helpen als je totaal geen fouten in je HTML-code had en dus spendeerde ik uren en uren om alle fouten eruit te halen. Pas wanneer de W3 HTML-validator groen kleurde en aangaf dat ik nul fouten op elke pagina had, was ik tevreden over de pagina en kon ik rustig gaan slapen. Recentelijk verscheen er een video van Matt Kuts waarin hij de vraag beantwoordt of Google inderdaad incorrecte HTML-code bestraft. Matt zegt in de video, die ik overigens ook in de show notes heb opgenomen, dat Google incorrecte HTML niet bestraft, omdat anders te veel relevante content niet in de zoekresultaten zou opduiken. Natuurlijk zijn er veel redenen te noemen om ervoor te zorgen dat je HTML schoon is en dat het zonder fouten of waarschuwingen door de W3-validator komt. Dit komt de onderhoudbaarheid van de HTML-code ten goede, en het is dan eenvoudig om te upgraden en om het aan iemand anders over te dragen. Google moet natuurlijk werken met het web zoals het er is, en niet met een web zoals ze dat graag zouden willen hebben. En het web zoals het er is, bevat veel syntaxfouten, en dus moet Google de crawler dusdanig bouwen dat deze daarmee kan omgaan. Met sluit af met nogmaals te benadrukken dat het goed is om valide HTML te produceren. Zoals altijd zegt hij dat het in de toekomst namelijk best eens gebruikt zou kunnen gaan worden als een rankingfactor. Vaak ligt een gouden tip recht voor je zonder dat je hem ziet. Zo zie ik dikwijls bedrijven een vermogen spenderen aan het optimaliseren van hun website om maar zoveel mogelijk bezoekers te trekken. Er worden fantastische landingpagina's gemaakt met de mooiste en best converterende webformulieren. Nou, ter afsluiting van de topics en tips in deze podcast geef ik je een paar praktische tips die je meteen kunt toepassen om zo je kans op meer telefonisch contact met je prospects te vergroten, terwijl ze niets kosten of bijna niets kosten. Als eerste, vertoon je telefoonnummer groot. Tja, als je ergens onderaan een pagina heel klein je telefoonnummer toont, moeten mensen zoeken om je nummer te vinden. Dus word je lang niet zo vaak gebeld als wanneer het telefoonnummer van je bedrijf groot en prominent bovenaan de pagina wordt getoond. Als tweede, maak je telefoonnummer klikkable. Ik zeg het vaker, 80% van alle zoekpogingen met een lokale koopintentie worden gedaan op een mobiel. Vertrouw niet op de browser in je smartphone, maar maak zelf je telefoon telefoonnummer clickable, zodat mensen met één klik je bedrijf kunnen bellen. En als derde ook heel belangrijk, zorg dat je telefonisch bereikbaar bent. De meeste mensen houden er niet van om een voicemail in te spreken. Ze praten liever met een leverpersoon. Huur desnoods een telefoniste in om alle boodschappen aan te nemen en die aan je door te geven. Zelf ben ik een tevreden klant van Foamcare uit Utrecht. Zij nemen mijn telefoontjes aan... en sturen mij een kort bericht over elk gesprek... of elke vraag die via de telefoon is binnengekomen. Met deze tips voor het vergroten van je inkomende telefoonverkeer... kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Als je de podcast leuk vindt... en je hebt inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel... help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Deel hem op Twitter. Like hem op Facebook. Opgeven plus 1 op Google+. Je kunt de Plus pagina vinden door te surfen naar www.reputatiecoaching.nl slash gplus, dat is g-p-l-u-s. Het zou ook super zijn als je een review van de podcast achterlaat op iTunes of op LinkedIn. Zoek op Google op Reputatie en iTunes en je ziet meteen de Reputatiecoaching podcastpagina van iTunes. Door een review te posten op iTunes help je mij om de podcast ook onder de aandacht van anderen te krijgen. Als je een vraag of een probleem hebt met betrekking tot je online reputatie of de vindbaarheid van je website